op basis van politiepersberichten. Dat levert een staalkaart aan incidenten op. Zo werd in drie maanden 24 keer ingereden op agenten... en werden politiemensen 40 keer door een groep aangevallen. Er raakten in drie maanden tijd 62 agenten gewond. Veel incidenten zijn in het weekend onder invloed van drank of drugs. Volgens de korpschefs zijn er niet meer geweldincidenten, maar zijn die wel ernstiger.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 De Verenigde Naties waarschuwen dat miljoenen mensen in Mali van de honger dreigen om te komen. Nederlandse scholieren hebben bij de wiskunde Olympiade in Mar del Plata in Argentinië tweemaal goud gewonnen. Ook sleepte het team drie bronzen medailles en een eervolle vermelding in de wacht. Van de honderd landen die meededen eindigde Nederland op de 22 e plaats, hoger dan alle andere West-Europese landen.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 Na haar filmcarrière werd de hoogblonde, blauwogige actrice bekend door haar liefdadigheidswerk. Alleen al voor Unicef wist Celeste Hom 20.000 dollar in te zamelen... door gesigneerde foto's van zichzelf te verkopen. In Utrecht is een dode gevallen bij een schietpartij op de Valkland Dreef. De politie heeft twee mannen aangehouden. Getuigen zagen nog een derde man vluchten, maar die is nog niet gevonden. Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Er zijn berichten dat er vijf keer is geschoten en dat er een ruzie aan vooraf ging. Voor de Waalbrug in Nijmegen heeft vanmiddag een lange file gestaan... van mensen die in de Vierdaagse willen meelopen. Uit het hele land waren de wandelaars met de auto naar Nijmegen gekomen. Ook op de wetren waar het startbewijs kon worden afgehaald was het druk. Mensen die ingelood zijn moeten zondag of maandag voor vijf uur... persoonlijk hun startbewijs ophalen... De Vierdaagse begint dinsdag. Het ophalen van de startbewijzen leidt elk jaar tot files. De Vierdaagse feesten zijn gisteren door het natte weer rustig begonnen. De politie hield 14 mensen aan voor ordeverstoringen en dronkenschap. Het weer. Wisselend bewolken en op de meeste plaatsen droog. Later in de nacht kan weer een enkele bui voorkomen. De minima liggen rond 10 graden. Morgen begint met wat zon, maar al snel volgt bewolking en regen. Middagtemperatuur maximaal 18 graden. Na morgen blijft het wisselvallig, maar het wordt wel wat warmer. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie. één file die staat op de A12 van Arnhem richting Utrecht... tussen Veenendaal West en Maasbergen. Een file met de lengte van 3 kilometer door wegwerkzaamheden.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 Louis Leon Sanchez redde tot enthousiasme van vele Nederlanders... met zijn etappewinst de Tour voor de Rabobank. De Tour? Dat is toch die sportprestatie van fietsende apothekers? En de Rabobank? Dat is toch die bank die mogelijk meesjoemelde... met de Libor-rentetarieven? De bank die woningcorporaties miljoenen afhandig probeert te maken? De bank die een bankier 4,9 miljoen dollar als gouden handdruk meegaf? Maar ach, nee... Dat alles telt vandaag niet. We hebben immers etappenwinst. Ja, goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog... waarin we uiteraard uitvoerig stilstaan... bij het overlijden van dichter Rutger Kopland. Ik praat over zijn leven en zijn werk... met de oud-directeur van het Letterkundig Museum Anton Korteweg. En met Femke van Zeil heb ik het over haar beweegredenen... zich te vestigen in een van de onrustigste landen van Afrika, Nigeria... En u krijgt een inkijkje in de grootste stripbeurs van de wereld... die in San Diego. Filmjournalist Rick de Geer en stripwinkeleigenaar Guido de Bué... informeren ons. En alle muziek in dit oog zal aan honkbal gelieerd zijn. En we eindigen natuurlijk met poëzie. Ooit las Rutger Kopland in dit oog zijn gedicht Lijsterbessen. En we laten het u opnieuw horen. Maar voor dit alles uit, het nieuws van vandaag. Zondag 15 juli. Het is nog steeds onduidelijk of er nu wel of niet een bloedbad in het syrische dorp Tremze heeft plaatsgevonden. VN-waarnemers vonden bewijzen voor executies. UN team they observed homes which had pools of blood and blood splatters in some of the rooms as well as empty bullet cases. Maar die leken gericht tegen specifieke activisten en deserteurs. The attacks appeared targeted towards specific homes of activists as well as as army defectors. Wel constateerden de VN-waarnemers dat het regeringsleger bij de aanval zware wapens gebruikte. was mortar small arms. En dat is tegen de afspraken die president Assad met speciaal gezant Anan heeft gemaakt. Uiteraard ontkent Assad dat er zware wapens zijn gebruikt. Door recente filmpjes op YouTube ontstond het beeld dat de politie steeds meer geweld tegen arrestanten gebruikt. Maar, en misschien is dat een verklaring voor het hardere optreden van de politie... het geweld tegen politiemensen wordt steeds erger. Men heeft uh, totaal geen respect voor de politie. Ze uh, zijn meteen heel vijandig, vinden het maar raar dat we ze aanspreken op uh, hun gedrag. En dit proces is volgens de raad van de hoofdcommissaris al een tijdje aan de gang. Als je kijkt over langere termijn, dan zie je vanaf de middenjaren 90 tot ongeveer 2009... een verdubbeling van het aantal incidenten. En vanaf zeg maar, 2010 tot nu een stabilisering. Wellicht schoot de slogan... De politie is je beste vriend, iets te ver door. Want de politie is haar gezag kwijt. Op het moment dat je gezag aangetast is. het ook heel makkelijk voor mensen is. om dan letterlijk ook maar geweld tegen je te gebruiken. Daar zit een relatie tussen. En als laatste het belangrijkste nieuws van vandaag. Afgelopen woensdag overleed. dichter Rutger Kopland. Ik zou kunnen zeggen dat hij nu. vanuit de hemel naar ons kijkt. Maar Kopland had over het hiernamaal. zo zijn eigen gedachten. Er is nergens in mijn poëzie een, een hang naar uh, iets hogers of iets eeuwigs... of naar iets, naar iets wat, wat niet aardig is. En uh, ik hoef, als ik deze aarde verlaat, ook nergens anders mee heen. Laat het dan maar afgelopen zijn. Als het afgelopen is, ja. <laughs> het is niet anders. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Ja, het is bijna zover. De Olympische Spelen beginnen over een kleine twee weken. Morgen gaat het Olympisch Dorp open. Maurits Hendricks is chef de mission van de Nederlandse ploeg. Goedenavond. Goedenavond. De eerste Nederlandse deelnemers die gaan morgen al naar Londen, hè, naar het Olympisch Dorp. Beachvolleyballers Reiner Nurmendor en Richard Schaal bijvoorbeeld. U bent daar al. Ja, je, ja, ik ben hier zelf al vanaf vorige week uh, zondag ja. en we hebben woensdag met uh, een klein uh, groepje van NOS NSF mensen uh, al onze intrek genomen in het dorp om de zaak hiervoor te bereiden. Ja, en, en wat treffen de sporters daar aan? Nou, een prachtig dorp. Ik moet zeggen, het zijn mijn vijfde Olympische Spelen. En uh, dit, is, uh, dit is wel een van de dorpen die een, uh, een goede indruk op mij maakt. Het zijn uitstekende appartementen voor de atleten om te verblijven. En de Engelsen die hebben uh, nog hun best gedaan om links en rechts een Engels parkje aan te leggen. Dus het is allemaal heel groen, heel compact. Uh, het maakt een hele goede indruk op mij. Oké, okay, waar moet een Olympisch dorp aan voldoen? Moet er veel te beleven zijn, weinig te beleven zijn? Want je moet je concentreren op de topsportprestatie. Ja. Ja, het verschilt natuurlijk erg. Je hebt, je hebt atleten die, uh, die zijn er één dag. Die hebben één dag competitie. Judoca's bijvoorbeeld doen alles in één dag. Uh, en je hebt uh, sporters die zijn de hele spelen bezig. Dus het moet wel een beetje aan, aan, ja, aan verschillende eisen voldoen. Belangrijkste is natuurlijk dat atleten goed kunnen eten en goed kunnen rusten. Ja, nou dan uh, de omgang tussen de seksen in het Olympisch Dorp. Belangrijk onderwerp toch, vindt u niet? Nee, dat lijkt mij helemaal geen belangrijk. belangrijk onderwerp. Het, het gaat hier om de prestatie. Dus, het gaat om de prestatie. Dat lijkt mij een bijzaak. Ga ik, ga ik toch even uitleggen waarom ik het aan de orde stel. Want er gaan de wildste verhalen rond over het leven in het Olympisch dorp. In Peking werden ja. 100.000 gratis condooms uitgedeeld. Dat was niet genoeg. Er moesten er ja, 20.000 worden bijbesteld. Ik, ik heb dat ook uh, gehoord. Ik heb, zoals ik al zei, het zijn mijn vijfde spelen. En als je hier gewoon aan het werk bent voor je sport, dan krijg je daar weinig van mee. Ik heb wel eens de indruk dat daar een hoop, uh, um, misschien landen uit andere continenten met een tas langs de, uh, langs de medische post gaan en die volladen met uh, condooms voor thuisgebruik. Maar ja, ja, nee, het is, dat, geeft, uh, dat is niet de indruk die je hebt als je, hier, nee. als je hier rondloopt. Maar goed, en jonge mannen en jonge vrouwen blijven toch naar elkaar kijken? Dat lijkt mij ook prima, dat mag natuurlijk ook. Er is niks tegen en uh, er zullen ongetwijfeld ook liefdes volbloeien in het dorp. Nou, dat lijkt me ook prachtig, Hartstikke maar dat, Dan... is niet, uh, dat is zeker niet de hoofdzaak. Dan nog even een puntje van vandaag. Engelse krant de Telegraph die meldde dat het Olympisch Park toch nog steeds een, een, een vorm van een bouwput is. Is dat inderdaad zo? Nou, volgens mij is dat echt een voorbeeld van wat we kunnen verwachten in de komende weken als het gaat om de berichtgeving over de Spelen. Het is echt een opgeblazen geheel. Het gaat om een bruggetje tussen het Olympisch dorp waar de atleten wonen en het Olympisch park waar de sportfaciliteiten zijn, waar alle stadions zitten. Dat bruggetje is speciaal gemaakt zodat de atleten de kortste weg kunnen gaan. Nou, dat bruggetje is nog niet klaar. Nou, dan is het een kiezer die daarover gaat zeuren. Nou, nee, dat, dat is echt natuurlijk het is een storm in een glas water. Een glas water. En uh, ja, al, alles wat olympisch is, wordt een beetje opgeblazen. Maar het, is, uh, het dorp is klaar voor de Spelen. Alle sportfaciliteiten zijn klaar. En de trainingen gaan gewoon morgen beginnen. Dus oh, uh, niemand hoeft zich daar verder zorgen over te maken. Maurits Hendricks, dank u wel. Chef de mission van de Nederlandse ploeg. En we gaan u de komende weken vaker horen. En dan gaan we naar de krant van morgen. U werd al gelezen door Freddy van Tijn, Freddy, ga je gang. Voor zorgverzekeraars doet de kwaliteit van de zorg in een ziekenhuis... er nog steeds niks toe. Het is vooral de prijs die telt. Dat zeggen verschillende ziekenhuisbestuurders in trouw. Volgens de bestuurders zijn de jaarlijkse contractonderhandelingen... een grote rituele dans. En gaat het alleen om geld.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 Maar een Nederlandse expert waarschuwt in het AD voor te veel optimisme. Nederland heeft ernstige fouten gemaakt bij het berechten van een Brit in 2006. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld. De Brit werd tot ruim vier jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ecstasy-smokkel. De Volkskrant schrijft dat dat gebeurde op basis van verklaringen van één kroongetuige... die zich in de rechtszaal op zijn zwijgrecht beriep. Volgens de Europese rechters had de Brit zo niet mogen worden veroordeeld. Doordat de getuige niets meer wilde zeggen, was de verdediging gehandicapt. De Brit is de straf inmiddels uitgezeten, hij kan nu een schadevergoeding claimen. Het AD schrijft dat bloeddonoren die op vakantie zijn geweest in onder meer Italië, Griekenland of Turkije, na terugkomst vier weken lang geen bloed mogen geven bij de bloedbank. Dat is omdat in die landen de tropische infectieziekte West Nijlkoorts voorkomt, die wordt overgebracht door muggen. Tien dagen geleden meldde het AD overigens dat het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen waarschuwt dat er ook hier steeds meer gevaarlijke muggen voorkomen. Onder meer muggen die de West nijlkoorts koorts overbrengen. Goedemorgen vaderland. In mijn soldatenhart en christenziel voel ik een oneindige liefde voor jou. Zulke mededelingen van president Hugo Chavez krijgen Venezolanen als sms'je op hun telefoon. Chavez twittert al twee jaar, schrijft de Volkskrant. Nu worden de berichten die de president op Twitter zet als sms doorgestuurd. Chavez twittert om zijn liefdevol volk en vaderland te uiten. Om de noodzaak van zijn socialistische revolutie te benadrukken. Over nieuwe regeringsprogramma's. Om voetbalteams aan te moedigen. Enzovoort, enzovoort. Morgen begint op Net5 de serie GCB. Volgens Net5 staat dat voor Good Christian Bitches. Goed christelijke krengen, zeg maar. Maar de eerste scène van de Amerikaanse serie was nog niet opgenomen... of de makers werden al overspoeld met klachten... en petities van boze gelovigen en familieorganisaties. Godslastering in zijn ergste vorm, zei men over de titel. En feministische organisaties maakten zelfs bezwaar in de rechtszaal. De naam van de serie werd veranderd in Good Christian Belles. Goed Christelijke Schone. Maar daar namen ze in de Amerikaanse Bible belt ook geen genoegen mee. Uiteindelijk werd de veilige afkorting GCB geboren, schrijft Spits. En nu mag iedereen zelf kiezen waar dat voor staat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, dan gaan we natuurlijk naar de muziek dit weekend. En we hebben een themamuziek eigenlijk in dit oog. Dit weekend begon de Haarlemse Hongbolweek met een overwinning en een nederlaag van het Nederlands team... De hele, in deze hele oog de muziekkeuze van drie volgers van het honkbal, het baseball. Straks de keuze van Frank Snoeks en Mart Smeets, maar nu is de commentator van vanmiddag die Nederland tegen Taiwan op Radio 1 deed en die houtkamp. Goedenavond. Dag Kees. Nou, vanmiddag toch een overwinning he, van het Nederlands team? Ja, gelukkig wel. En een goede overwinning. Was een leuke wedstrijd. Mooi. En na de nederlaag van gisteren tegen Puerto Rico, hè? Ja, ja. Was uh, dus hard nodig. Nou, we gaan over de muziek. Welke ja. muziek doet jou aan honkbal denken? Ja, er waren natuurlijk heel veel mogelijkheden... van uh, Paradise by the Dashboard Light of uh, Take Me Out to the Ballgame... Maar mijn liefde voor de sport honkbal en met name voor de Haardemse honkbalweek, waar, als ik het zo mag noemen, mijn carrière ooit begon, meer dan 30 jaar geleden. Oh ja. Ja, <laughs> ja, ja ik ben daar, zeg maar, ontdekt door de eindredacteuren van Langs de Lijn. Uh, <laughs> maar ja, ja, het is een uh, soort jongensdroom, hè? Een, mooi. Een, een <laughs> jongensboek. Uh, maar die, ja, die liefde die wordt zo perfect en zo mooi vertolkt door uh, de zanger van Pearl Jam, die een prachtig nummer heeft geschreven. Eddie Vedder is zijn naam. En hij. Uh, geeft daarin en laat daarin zijn liefde voor de Amerikaanse hongbalclub... de Chicago Cubs zo fantastisch en, en gevoelig beschrijft hij dat. Dat, ja, dat is voor mij uh, qua gevoel en qua alles het echte hongballied. All the way dus, van Eddie Vedder. Zo ja. mooi. En dan gaat het om de tekst en de muziek beide neem ik aan. Absoluut. Hm. luister er goed naar Dit is Liefde voor het honkbal. Daar gaat hij <applaus> Game. For I've seen other teams and it's never the same. When you're born in Chicago, you're blessed and you're healed. The first time you walk into Wrigley Field, our heroes wear pinstripes, heroes in blue. Give us the chance to feel like heroes too. Forever we'll win. And if we should lose, we know someday we'll go all the way Yeah, someday we'll go all the way We are one with the Cubs, with the Cubs we're in love Yeah, hold our head high as the young driving in the old scoreboard the same when i stared at his a kid. Giving us faith and giving us hope Traditions and wishes made new. A place where our grandfathers, fathers, they grew. A spiritual feeling, if I ever knew. And if you. Die Houtkamp zijn niet te veel. Die verder All the Way. Eerste nummer, dat doet denken aan baseball, aan honkbal. En dit nummer ging zo over de liefde voor de Chicago Cubs... een ho grote honkbalclub in, de VS. Ja, binnen een week vallen ons twee grote dichters. Eerst Gerrit Komrij en woensdag overleed Rutger Kopland. Dat werd vandaag bekend. In mijn hand ligt Gerrit Komrij's bundel Nederlandse poëzie... van de 19 en 20 e eeuw en daarin ook een heel aantal gedichten... van Rutger Kopland... Anton Korteweg, goedenavond. Ja, goedenavond. U bent zelf dichter, was directeur van ja. het Letterkundig Museum... juryvoorzitter van de PC Hoofdprijs. Zullen we maar teruggaan naar de eerste ontmoeting met Rutger Kopland? Wanneer ontmoet u hem voor het eerst? Weet u het nog? Ik denk dat dat in 1971 in Assen geweest is... op een uh, literaire avond daar. Uh, hij was vijf jaar geleden echt opvallend gedebuteerd met de bundel uh, Onder het Vee. En uh, daarna zijn in een paar jaar nog twee prachtige bundels uh, verschenen. Het orgeltje van yesterday en Alles op de fiets. En ik was in 1971 uh, gedebuteerd. En daar was toen een uh, door een literair tijdschrift uh, georganiseerde avond. En daar kwam uw kopland tegen? Ja. En, dan... en... ja... ja ik had hem, uh, zijn werk kende ik al, ik, dat sloeg echt bij mij in... en ik denk bij veel van mijn uh, generatiegenoten, uh, als een bom. Het was uh, een soort poëzie die op een hele kalme manier... een hele verontrustende uh, boodschap uh, bracht en uh, in... Die bundels zitten direct ook al hele klassieke geworden gedichten... als Onder de Appelboom en Het Gedicht Weggaan... en Johnson Brothers Limited. Jongens sla zat er natuurlijk ook bij... maar dat wilde Rudy nooit meer lezen de laatste jaren... want dat werd zoveel gebloemleest en zoveel geciteerd en u zegt, aangehaald. Ja, u zegt Rudy, hè? Want uh, ja. hij heette natuurlijk Rudy van de Hoofd ja, ja, zeker. Uh, u heeft veel contact met hem gehad. Nu ja. even naar het moment. Wanneer heeft u hem de laatste keer gezien? Uh, twee maanden terug. Toen, uh, toen uh, had ik de opening van een tentoonstelling in, uh, in, in Assen. Uh. En uh, de dag daarna, maandag, heb ik, heb ik nog een hele middag met hem gepraat. Hoe ging het toen met hem, als ik vragen mag? Nou, het, het was... Nadat hij zeven jaar geleden dat auto-ongeluk gehad had... was het toch tobben. Uh, en dat was het ook toen u hem zag twee maanden geleden, toch? Ja, ja, ja. Maar, maar je kon wel met hem praten. Af en toe viel die even weg. Maar het viel me nog niet eens zo tegen. Maar zijn hart begon hem toch in de steek te laten. Mm -hmm. uh, en zijn mobiliteit werd, uh, werd geringer. En dat was toch niks voor hem? Nee. Zullen we eens even kort naar zijn stem luisteren? Hij was ja. een, uh, meerdere ja. keren in het oog hij op morgen. Hij las prachtig. Ja, ja. Maar hij is vaak de gast geweest, of meerdere keren in ieder ja. geval in het oog op morgen. En in 1988 ja. was hij de gast in dit programma. Ja. En hij legde toen uit hoe hij gedichten schreef. Ja. Ik denk dat, uh, dat ik probeer om met de manier waarop ik daarover spreek... iets te zeggen over veel diepere dingen van het leven die uh, niet alleen maar die bepaalde situatie betreffen. Een gedicht roept eigenlijk bij mezelf evenveel vragen op als bij de lezer. En dat is een misverstand wat, uh, wat vaak rijst. Dat mensen denken... Uh, die dichter weet eigenlijk wel waar het over gaat... en ik weet niet waar het over gaat. En Hij zou de, mij dat wel kunnen uitleggen... en hij zou dat uh, op een andere manier kunnen zeggen... De essentie is eigenlijk dat uh, als de dichter het zo zegt zoals hij het zegt... dat hij het niet op een betere manier kan zeggen dan hij het zegt. En dat hij er zelf eigenlijk ook niet meer over kan vertellen... dan hij al verteld heeft in datzelfde gedicht. Nou, dat was Rutger Kopland in 1988, te gast in het oog, Anton Korteweg... Hij probeert de diepere dingen van het leven in zijn gedichten te vertellen. Ja, voor hem, voor hem was, was een van, de, van die diepere dingen... dat de natuur onverschillig tegenover ons staat. Dat heeft hij in het laatste interview in de Haagse Post nog eens heel duidelijk gemaakt. Het was toch volgens mij altijd wel iemand die op zoek was naar het beloofde land... maar tegelijk ook wist dat het uh, uh, beloofde land uh, verboden was. Dat hij dat daar nooit meer in kwam. Een bekende regel van hem is ook... hier woonden wij en hier zullen wij niet meer komen. Uh, aan het begin van de uitzending heeft hij ook gezegd hoe hij tegenover uh, de metafysica staat. Hij heeft met zoveel woorden gezegd dat hij een hele aardse dichter was... die uh, ja, de dingen nam zoals ze waren. Misschien wel toch nog een verlangen had naar wat anders. Dat had hij zeker. Maar ook wel wist dat dat andere er eigenlijk niet was. En... Ma mag ik daar een voorbeeld van geven? Ja. Want ja, ik ben dan weer een liefhebber van wel een bekend gedicht. Maar... Ja. Mag ik het voorlezen? Ja, natuurlijk mag dat. Weggaan. Ja, ja, zeker. Ja? Uit de, het orgeltje van yesterday. Ja. Ja. Weggaan is iets anders dan het huis ja. uitsluipen. Ja. Zacht de deur dichttrekken, achter je bestaan en niet terugkeren. Je ja. blijft iemand op wie wordt gewacht. Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht, want je bent er nog. Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg. Ja, dat is, dat is echt een typisch gedicht. Wat, wat zich, waar je heel moeilijk een vinger achter krijgt, vind ik... Uh, het bijt zichzelf een beetje in de staart. Ja, dat is het mooie, toch? Uh, dat is het mooie, maar dat heeft hij in heel veel gedichten. Ja. Hij heeft ook nog zo'n gedicht over uh, oneindig veel problemen. En dan zegt hij uh, uh, dat het allemaal niet uitmaakt... of iets een probleem is of niet. Want alle gebeurtenissen zijn uitzonderingen op al die regels... Vol volgens welke ze niet gebeuren. Zijn werk zit vol met dat soort... Uh, paradoxen. Uh... En daarom zo heerlijk om te lezen misschien ja, en wel. Daarom... Voor mensen zoals u. <laughs> Absoluut. Prachtig. Zeker. Uh, ja. ik, ik, wil toch, uh, ik wil toch even naar het moment gaan dat, dat hij uh, het ongeluk krijgt. Daarna blijft hij ja. wel zo nu dan in de openbaarheid komen. Ja. En John Jans van Galen had ook in het oog in 2009 een lang gesprek met Rutger Kopland zelf en met zijn ja. vrouw. En John vroeg, deke, ja. Hem, ja, hij vroeg hem, uh, vier jaar na het ongeluk, of hij helemaal de oude is. Laten we even luisteren. Nee, ik, uh, ik voel me nog steeds uh, onzeker in situaties... waarin ik uh, dingen vlug moet doen en dingen moet onthouden... En, uh, waarin ik iets moet organiseren, dus eerst dit en dan dat... en dan zo'n zus en dan zo. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat nog steeds is. Uh, moeilijk. Ja. Ook, ja, een heleboel kennis heb ik eigenlijk de indruk... die ik vroeger wel had, uh, over mijn vak bijvoorbeeld... Of, maar ook uh, over, over wat er gebeurd was in mijn leven en zo. Wat ik gedaan had... En, wat ik meegemaakt had, enzovoort, ja, daar ben ik toch onzeker over. En dan denk ik, als iemand anders het me dan vertelt... dan denk ik, oh ja, oh ja, nu het, uh, ja, nu, het, nu het zegt, ja, verdomd, je hebt gelijk. Het is waar. Ja, ja. ja zo was het, ja, ja. Ja, dat is wat uh, gekoppeld in 2009 tegen John Jans van Galen in het Oog. En ik heb wat langer dat fragment beluisterd. Hij zegt daarin bijvoorbeeld ook dat hij een woord als Leeuwarden... Hij kende de betekenis daarvan niet meer, uh, uh, meneer Korteweg. Ik wil het even doorgaan toch over zijn betekenis ja. als dichter, tot slot. Zullen wij over tien jaar het werk van Rutger Kopland... nog vaak horen en lezen? Wat mij betreft wel, ik denk ook dat, dat hij blijft. Hij heeft toch een heel eigen manier van op een heel eenvoudige manier zonder gebruik van, uh, van moeilijke woorden. Er komt, er komt geen, geen, geen, geen moeilijk woord in zijn werk voor... op een heel meanderende manier dingen tegen je te zeggen... waardoor je getroffen bent. En ook op een manier waar, waardoor je je heel dicht bij hem voelt, vind ik. Dat, uh, dat, dat heeft iets, iets, iets pratends... Wat Helemaal niet in gebabbel overgaat, maar wat juist uh, toch een zekere intimiteit met een heel uh, onvrolijke boodschap uh, suggereert. Zoiets. Ja. Nou, ik vind het uh, prachtig om u vanavond te horen praten. Als ik het zo over. mag zeggen. Ja. ja, nee, u zegt het ja. goed over Rutger Kopland. En ja. uh, ik, ik, uh, ik wil daarmee het gesprekje met u afronden, maar u moet blijven luisteren, want tegen 12. Hoort u de stem van Rutger Kopland nog een keer? Hij zal gaan dan, doen. Hij zal dan ja. lezen het gedicht een korte weg. Mag ik Bravig. u zeer bedanken? Ja. Tot u dit. Goedenavond. En dan gaan wij door met de muziek. En uh, u weet, oogluisteraar, vanavond... Uh, baseball, honkbal, vanwege de Haarlemse honkbalweek. En uh, de, de tweede kenner van het honkbal... die een muziekstuk heeft gekozen, een liedje heeft gekozen... is Frank Snoeks, commentator van de Nos. Wat mogen we voor jou draaien? Uh, dan zou ik graag uh, willen horen... Mrs. Robinson van uh, Simon Garfunkel. Uh, dat is een honkballied geworden... omdat er één regel... uit dat hele lied over honkbal gaat... en uh, wel over Jodie Macchio. En als ik uh, toen geleefd zou hebben... in, in de tijd van Jodie Macio was ik zeker een fan van hem geweest... want ik ben het nu ook, nu hij al dood is. Het grappige is... ik heb veel over Jodie Macio gelezen... en ook over uh, dit lied daardoor. Paul Simon ging vroeger naar de Yankees kijken... ik denk met, met, met zijn vader... Zat op de tribune en had een held in het grote team van de jaren 40-50. En die held was Mickey Mantle En in de oorspronkelijke tekst uh, komt ook de zin voor... Where have you gone, Mickey Mantle Want nou, dat is de held van Paul Simon. Maar in de studio bleek dat niet te bekken. Als je, als je goed telt, heeft Mickey Mantle vier uh, klankgroepen, vier lettergrepen... En Jodie Maggio heeft ze vijf. En dat, dat dekte in dat hele liedje veel beter. En daarom, in de studio, uh, met pijn in zijn hart... heeft Paul Simon uh, een streep gehaald door Mickey Mantle en daar Jodie Maggio voor in de plaats gezet. Uh, wat weer leidde tot een groot vraagteken bij Jody Maggio... van waarom heeft hij mij in dat liedje Mrs. Robinson opgenomen? Waarom kom ik daar niet voor? Hij begreep het niet. Uh, die twee hebben elkaar één keer ontmoet in een... Uh, in een restaurant. Jodie Macchio, grote gestalte. Uh, bij 1,90 meter of daarom trint. En, en Paul Simon, uh, veel kleiner van stuk. Dus die werd geïntimideerd door die grote gestalte. En die vroeg hem, zegt Simon... wat bedoelde hij daar nou eigenlijk mee? Waar heb je gone, Jodie Macchio? En, en Simon legde hem toen uit... dat hij daarmee uh, niet zozeer iets over Jodie Macchio zelf bedoelde... als wel over de tijd... Die hij kleur gaf. De tijd waaraan hij refereerde in zijn liedtekst. En niet bijzonder over Jodie Macio. Niet is goed, niet is slecht. En die twee hebben die avond ook bezegeld met een handdruk. En hebben elkaar daarna nooit meer gezien. Mrs. Robinson, alsjeblieft, van Simon Garfunkel. Just the Robinsons the are there Most of all, you've got to hide it from the kids coo cool ca Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please, Mrs. Robinson Heaven holes a place for those who pray Hey, hey, hey Ja, Simon en Garfunkel, Mrs. Robinson uh, van Gekeuze uh, van Frank Snoeks, uh, baseball. In het kader van het baseballthema. Uh, strip, game en filmliefhebbers van over de hele wereld... verzamelden zich afgelopen week in San Diego, waar de Comic-Con plaatsvindt. De grootste bijeenkomst ter wereld voor de liefhebbers van strips en games. Rick de Gier is filmjournalist, werkt voor Cinema.nl... en was de afgelopen week in de congreshallen van Comic-Con. Goedenavond, Rick. Ja, goedenavond. Hoe groot is de grootste bijeenkomst voor strip- en gameliefhebbers ter wereld? Hoe groot is dat? Nou, dat is behoorlijk groot. Uh, in die hal passen geloof ik zo'n uh, 130.000 mensen. En de hele dag uh, programma's van ongeveer een uur. En er zijn wel een kleine 200 programma's per dag dus je kunt nagaan, dan moet je denken aan uh, workshops uh, van, van uh, striptekenaars. Maar ook bijvoorbeeld uh, ja, de presentatie van uh, de, de nieuwe film van Peter Jackson, The Hobbit. En dat is dan in de allergrootste hal. En die, die workshops die zijn soms in zaaltjes voor, voor ja, 40, 40 man. Ja, en er is, uh, van alles. noem je jezelf ja, dat... een geek? Nou, heel klein beetje. Heel klein beetje. Ja, dat is een beetje ik, uh, een stripfreak, ja. Ja, ik ben in, in Canada opgegroeid en uh, daar is de, de, zijn de superhelden wel erg groot. Dus ik heb als kind wel die superheldenliefde meegekregen. En dat is toch wel leuk als je daar dan rondwacht, dat je een beetje die vertaalslag kunt maken. Ja. Gaan... Dat ik snap waar het enthousiasme vandaan komt. We gaan we, dan maken we de stap van jou van San Diego naar Guido de Buey, eigenaar van de stripwinkel, de stripspecialist in Breda. Goedenavond Guido. Goedenavond. Goedenavond. Verwoed verzamelaar van strips, hè? Heel mijn leven al. Heel je leven al. Hoe vaak ben je in San Diego op die enorme beurs geweest? Nou, we zijn uh, vier keer in San Diego geweest in uh, 1999, 2000, 2004 en de laatste keer in 2006. Ja. Waarom wilde je daar zijn? Nou, eigenlijk is San Diego een beetje het mecca voor de stripliefhebber en dan vooral de Amerikaanse comic-liefhebber. Ja. En hey, San Diego moet je eigenlijk één keer in je verzamelaarsleven gedaan hebben, uh, voor de ervaring alleen al. Ja. En wat vind je van die beurs? Er, uh, is dat helemaal je Eldorado? Nou, dat is een totaal Eldorado. Maar alleen... waarom ben je er dan dit jaar niet? Nou, het is heel simpel. Uh, je hebt een winkel. En uh, een winkel <laughs> ja. <laughs> ja, kost gewoon ontzettend veel tijd. Ja. Nou, is er ontzettend veel veranderd in die, in die San Diego uh, Comic Con sfeer? Want uh, in 1970 brond was een heel klein beursje voor de echte stripliefhebbers. Ja, wat is, is de, de grootste verandering hem. geweest, Guido? Nou, de grootste verandering is natuurlijk geweest dat in de afgelopen jaren... Hollywood en de media, gay media ook vooral... He, veel meer uh, zijn gezicht is laten zien in San Diego. Maar denk heel simpel, bijna elke tweede film uit Hollywood... is tegenwoordig op een strip gebaseerd. Oh ja? ja. En wat vind jij de van die verandering? Nou, dat is positief en negatief. He, het brengt natuurlijk een heel ander soort groep mensen naar binnen. In die eerste jaren dat wij in San Diego waren... werden de vrouwen letterlijk nog geteld... Hey, omdat het echt een mannenwereldje was. Hm. Nu is die verhouding echt gewoon 50-50. Ja. Wat vind jij zelf succesvolle verfilmingen van strips? Nou, ik moet heel erg zeggen dat ik tevreden ben... over vooral de bewerkingen die Marvel gedaan heeft van hun eigen strips. Omdat ze dus toch dan? respect blijven houden voor de lezer. En welke zijn dat dan? Noem ze eens nou, bijna. We hebben, recent, we hebben recentelijk, hebben we dan van Sony Pictures... is The Amazing Spider-Man die nu in de zaal draait. Ja. Of het masterplan wat Marvel Movies presenteerde met... Hun verschillende helden, Captain America, toch. Oplopen tot uiteindelijk dan de Avengers movie... waar al die helden in één groot verhaal samenkomen. Vind jij het gek dat ik ze niet allemaal ken? Nee, natuurlijk niet. Nee. De, wat vind je van The Hobbit, die nieuwste verfilming? Nou, kijk, The Hobbit is natuurlijk de, de prequel van The Lord of the Rings. Maar The Hobbit, uh, Peter Jackson... Peter Jackson is een stripman, een stripfan. Nee, zijn eerste projecten waren ook op strips gebaseerd. Maar The Hobbit heeft eigenlijk helemaal niets met strips te maken. Maar San Diego heeft als catchphrase... Celebrating the popular arts. En films zijn popular arts. Ja, dat is aantrekkelijk voor de massa. voor de, de Het, voor het de is ook zo aantrekkelijk voor de massa. En laat wil zijn... het is een commerciële bezigheid. Strips, films, boeken. Kijk, we zijn allemaal bezig met een product te verkopen. Ja. Ik ga even naar uh, Rick, Rick de Gier nog in Amerika. Uh, de focus van die megabeurs die lag, lag dus in de begin jaren 70 uitsluitend bij die strips. Nu is het dus veel breder geworden. Wat trok jou de afgelopen dagen de meeste aandacht op deze Comic Con beurs? Nou ja, zoals ik zei, ik, uh, ik ben er voor mijn werk heen gegaan. Dus voor mij, voor mij lag de focus vooral op film- en televisieseries. Ja, en wat is er nee, uitgesprongen? Zeggen... Ja? Wat zeg je? Wat is er uitgesprongen voor jou? Nou, ik heb uh, leuke interviews gehad met de makers van uh, The Walking Dead, een hele populaire zombie uh, tv-serie, uh, met uh, de makers van Breaking Bad. Ik heb gepraat met de cast van uh, de nieuwe Tarantino-film. Dus kijk, um, je, ho je hoort wel uh, wat commentaar dat het allemaal wat minder stripgerelateerd is en commerciëler wordt. Maar ik moet wel zeggen, de focus blijft toch wel... Um, de stripliefhebber komt echt wel aan zijn trekken. En, en de films die er worden getoond en de televisieseries die er worden getoond... dat zijn wel dingen die de gemiddelde stripliefhebber heel leuk vindt. Dus ik denk dat de sfeer eigenlijk wel groter en misschien wat commerciëler is geworden... maar wat dat betreft toch wel trouw blijft aan, aan, aan de oorsprong. Ja. Bij afbeeldingen van die, van die Comic Con zag ik een aantal mensen... die in zeer bijzondere outfits van hun eigen striphelden komen. Wat heb jij ja, er allemaal dus, gezien aan, aan, aan, aan carnavaleske types? Het is één grote verkleedpartij, Halloween in July noemen ze het, uh, niet voor niks. <laughs> um, ja, dat is echt onderdeel van het feestje. Um, je, je ziet er ook, er hangt een hele gemoedelijke sfeer. Ook al is het zo druk. Uh, iedereen uh, ja, geeft elkaar complimenten over, uh, over hun outfits. Uh, wat mij ook erg opviel is... Um, die eerste avond heb je een preview night. Dat is eigenlijk bedoeld om ja, nieuwe televisieseries te bekijken. En daar betaal je dan een wat duurder kaartje voor. Maar het grappige is dat de mensen die dat duurdere kaartje kopen... die, um, die komen er eigenlijk niet om die previews te bekijken... maar die duiken massaal op het speelgoed dat er wordt verkocht. Ja, ja. Um, want dat zijn dan allemaal hele exclusieve dingen. Nou ja, dat is ook echt typisch zoiets wat daarbij hoort. Ja. Uh, uh, wat is nou de uh, vrijste uitgedoste bezoeker geweest die uh, die contest heeft gewonnen? Ja, je ziet van alles. Je ziet mensen die echt een beetje zelfgemaakte dingetjes hebben. Uh, je, je ziet mensen die uh, compleet als uh, zombie uh, zijn geschilderd. Mensen die in, in transformers uh, pakken lopen. Uh, ja, je kunt zo gek niet bedenken of je ziet het daar. Het is echt uh, wat dat betreft fantastisch als je er een beetje van houdt. Ja, Guido de Bue, ook in Nederland, ja. uh, diverse stripdagen in verschillende steden. Uh, maar is, daar is het allemaal niet zo uh, extravagant om het zomaar uit te drukken. Wat is het verschil met de Amerikaanse Comic Con? Nou, je zegt het eigenlijk al. Je begint met dat verhaal Halloween in July. Uh, het verkleden in Amerika is veel dieper geworteld dan hier in Nederland. Hier in Nederland zijn het vooral de mensen in de anime-manga-wereld die zich verkleden. En festivals die gewoon ook... Want ja, de kostuums maken natuurlijk wel een stukje sfeer op zo'n festival. Hey, en de mensen met kostuum willen vaak ook graag gezien worden. Gaan op de foto's met iedereen. Dus ook organisatoren proberen ook mensen te promoten... om met voorkeur een goed kostuum hey, naar het festival te komen. Ja, ja. Nou, eh, nog, tot slot nog eventjes terug naar Rick de Gier in, in de States. Ik, ik zag een workshop op die Comic Con, Rewriting the Rules of Queers in Comics. Dat ja. is eigenlijk de vraag, wordt opgeroepen, hoe worden homo's geportretteerd in strips en cartoons? Het is wel een serieuze aangelegenheid daar ook. Nou, er is van alles. En wat ik al zei, de serieuze stripliefhebber komt echt nog steeds aan zijn trekken. Want uh, dat, is niet, dat is niet het enige. Er is ook een panel dat gaat over Afro-Amerikanen in strips. Uh, een andere gaat over uh, feminisme in strips. Uh, er zijn professoren die, die uh, heel serieus in de, de superhelden duiken. Dus er wordt inderdaad op een hele serieuze manier, naast natuurlijk vooral heel veel luchtigs, maar ook, ook heel veel serieus... Uh, Benaderingen. Nou, uh, altijd ja, wel veelzijdig. Uh, Rick de Gier, ik bedank jou vanuit de Verenigde Staten voor dit kleine inkijkje voor de oogluisteraar in de wereld van de strips en de games. En Guido de Bue, jij vanuit Breda ook, <coughs> dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Ja, en dan uh, de Haarlemse Hongbalweek. Uh, baseball als uh, rode muziekdraad in dit oog. Mart Smeets is de derde man die uh, honkbal kent en veel van muziek weet. Ik vroeg eerder deze avond aan Mart Smeets... wat moeten we draaien, Mart? Ja, er is, een, uh, er is een, een grappig bandje in Amerika, dat heet de Baseball Project... Dat zijn jongens van allemaal bekende bands die uh, als het ware een hobby hebben gemaakt van het uh, bij elkaar halen van honkbalgerelateerde teksten. En daar hebben ze een beetje, nou laat ik zeggen, singer-songwriter-achtige soft rock van gemaakt. En uh, dat is wel grappig. En het nummer is, uh, dat, uh, het klinkt heftiger dan het is, het is uh, dat heet Ted Fucking Williams. En dan vraag jij je, ja, je af, Kees, natuurlijk, hoe de hel is Ted Williams? En dat, waarom? Moet, dat moet een pitcher zijn die ergens enorm ah, gefaald heeft. Nee, dat is een uh, buitenvelder. Die man heeft zijn uh, bijna hele leven heeft die linksvelder gespeeld van de Boston Red Sox. En die was niet bepaald geliefd buiten Boston. Daar floten ze hem allemaal uit, daar joelden ze hem uit. Uh, en in Boston zelf droegen ze hem op handen. Zo, zo vaak. Maar overal elders in Amerika, als hij speelde, dan werd hij um, Ted fucking Williams genoemd. genoemd. En Omdat dan, hij ja, zo goed dan, was dan, ook? En, uh, hij was heel erg goed. Hij is de laatste speler in de Major League die een uh, slaggemiddelde van 400 haalde in één seizoen. En dat staat nog steeds. En uh, Ted Williams uh, is niet meer onder ons, maar hij is wel een van de grootste blanke... Hongballers geweest die de jaren 40, 50 en 60 heeft ingekleurd. Hij oh. was een helft van Amerika omdat hij in oorlogstijd uh, zichzelf aandiende... en oorlogsvlieger werd. Hij heeft twee uh, grote uh, campagnes uh, in een vliegtuig doorgebracht. En daartussendoor hongbalde hij vrolijk verder. Een hele goede hongballer en een buitengewoon zaggerijnig mens. Daar gaat hij de Baseball Project met Ted fucking Williams in dit oog. Ja, dat is de Baseball Project met Ted fucking Williams. En het nummer is gekozen door uh, Mart Smeets... in het kader van uh, het uh, honkbalthema dat de muziek typeert in dit uh, oog. Femke van Zeil, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Uh, journalist, uh, gespecialiseerd in Afrika. En uh, jij vertrekt, uh, woensdag vertrek jij en vestig je in Nigeria. Ja. Jij gaat daar daadwerkelijk wonen. Why Wonen in Nigeria. <laughs> Waarom wonen in Lagos? In Lagos. Uh, Nigeria is het volksrijkste land van Afrika. Het is enorm groot en heel belangrijk. En het heeft een uh, booming economie. Uh, 8% groei uh, het afgelopen jaar. Het gemiddelde Europese land die zou daar zijn vingers bij aflikken. En er gebeurt ontzettend veel. In positieve en negatieve zin. En voor al die dingen ga ik. Voor al die dingen ga je. Alleen als, als journalist, omdat je daar aantrekkelijk kan werken... of? Heb je, heb, je, heb je vaste afspraken met Nederlandse opdrachtgevers? Uh, geen vaste afspraken. Ik ben ook niet van de vaste afspraken. Ik ben een freelancer in hart en nieren. Maar ze weten allemaal dat ik ga ze zijn allemaal zeer geïnteresseerd. Want gek genoeg zit er geen enkele Nederlandse journalist. Uh, jij laat huis en haard in Nederland achter. Je vestigt je daar en je ja. wil daar blijven wonen. Ja, dat ik dat ga eerst eens goed kijken hoe het bevalt. Uh, een jaartje en uh, evolueren van is dit wat ik wil en kan ik ook overleven. Dat is niet onbelangrijk, nee. maar uh, als het aan mij ligt wel ja. Maar Femke van Zijl, Nigeria <laughs> is een zeer onrustig land. Uh, mag ik zeggen het onrustigste land van Afrika op het ogenblik? Nou ik denk dat Congo waarschijnlijk dan ook wel naar die, uh, uh, die, die trofee zou dingen. Maar uh, het is ook een heel groot land en de onrust is met name in het noorden. Uh, waar sectarisch geweld, of in ieder geval wat als sectarisch geweld wordt gepresenteerd... Uh, in bepaalde steden echt in zijn greep houdt. Maar Lagos is een stad met net zoveel inwoners als Nederland. En dat is een ander universum. Dat is in het zuiden aan aan de zee en ook de meeste mensen in Lagos... hebben het idee dat wat er in het noorden gebeurt... dat dat een andere wereld is. Het is ook een andere wereld. Jij bent er meerdere keren al geweest. Moet je het ook echt zien als een andere wereld? Het voelt als een andere wereld. Het is het natuurlijk niet. Want het is hetzelfde land. En Er is wel degelijk veel uh, invloed van het een op het ander. Maar uh, het geweld van het noorden... is zelden nog uh, bijvoorbeeld in Lagos gekomen. Laten we dit weekend even nemen. Zelfmoordaanslag in de stad Maiduguri. Mm -hmm. Ook in het noorden neem ik aan. Ja, Noordwesten. Ja. Vijf doden. Noordoosten. Vijf ja. doden. Ja. Is dat een, een, een, een dagelijks nieuwtje? Een zelfmoord nou, ja, Of is dit toch uitzonderlijk? Genoeg, vrijdagmiddagen en de zondagochtenden... zeg maar, de, uh, wanneer de moslims op vrijdag uh, voor het vrijdaggebed gaan... en wanneer de christenen op zondag uh, uh, naar de, na de mis gaan... Zijn er heel veel aanslagen? Mm. En die worden toegewezen aan een uh, groep, een terroristische groep, die hier bekend is onder de naam Boko Haram. En dat is een, uh, een groep die. Uh, Losand leek, uh, maar waar toch wat meer achter blijkt te zitten. Uh, maar die in eerste instantie eigenlijk op een hele cynische manier is ingezet door noordelijke politici die meer macht wilden in dat hele grote land Nigeria. Want politiek is in Nigeria gewoon heel veel geld verdienen. En uh, die waren ontevreden dat ze geen noordeling meer op de troon hadden als president. Dus die wilden die president wat sneller gewipt ja. hebben. En ik dacht, als we nou een beetje rommel gaan schoppen hier in het noorden, dan dan lukt dat misschien wel. Nou, gewoon eens even naar de Nederlandse reacties. Jij, uh, <laughs> jonge vrouw, maar zelfbewust, zegt: ik ga in Lagos wonen. Hoe reageren uh, gemiddelde Nederlandse vrienden en kennissen? Ze zijn nou helemaal gek geworden. Nou, ze zijn, ze zijn wel wat gewend van me. Ze weten dat ik niet in zeven sloten gelijk Want je heel. hebt heel Afrika al bereist, de hele ja, continent. Ja, inmiddels zo'n 17 landen in Sub-Sahara-Afrika. Mm -hmm. En ook langer geweest en vaker geweest. En ze weten ook dat ik. Uh, mijn ervaring is, zeker als vrouw alleen, dat je, dat je veiliger bent... dan misschien wel als blanke man alleen. Omdat een vrouw alleen, ja, die roept toch een soort beschermingsmechanisme op. En mensen willen graag weten van wat ga je doen? Weet je waar je moet wezen? En uh, ik heb me ook in Lagos, waar ik gewoon het openbaar vervoer neem... nooit onveilig gevoeld en ook nog nooit iets meegemaakt. Ik dus zeg niet dat dat niet kan, maar... Uh, ja, ik ben nog een keer beroofd uh, in Utrecht op het Centraal Station, dus... Uh... Nee. Wat dat betreft heb je een uh, uh, groot vertrouwen. Hoe denk je dat je. Uh, is het een dure stad? Ja, het is een van de duurste steden ter wereld. Niet waar? Verschrikkelijk, ja. In een derde is... wereldland als Nigeria. Ja, ja, dat is. Is dat, dat komt, omdat het een olieland is? Het is een olieland en er wordt niks geproduceerd of weinig geproduceerd. Dus alles wat je consumeert komt van buiten. Dus daar zit een marge op die veel meer is dan wat we hier kennen. Ja. Dus uh, ja, het is. Uh, een duur grapje. Oké, okay, dat, uh, dat is dat. Uh, je bent natuurlijk in je, in, in, in, in, zeggen, in je bestaande afhankelijk van berichtgeving. Denk jij dat het de komende tijd dat het conflict zich daar zal gaan verdiepen? Nou, dat de conflict in het noorden of toch zal het ben rustiger ik niet zo? Nou, ik ben niet zo'n journalist die uh, wil bestaan van conflicten en ellende van, van Afrika, omdat ik denk dat dat. Het beeld van Afrika zo heeft scheef getrokken de afgelopen jaren. Ik wil ook de leuke verhalen schrijven. Ik heb ook verhalen in mijn blog staan. voor een tuinglossy over urban gardening in Lagos. En uh, voor een blad over hondenliefhebbers. Dus uh, ik wil ook de andere kant van het leven laten zien. Niet alleen maar het slechte, maar ook het goede. Gewoon een, een wat balans erin brengen. En ik wil ook graag echt in die samenleving staan. Dus ik ben ook bezig met een hele gewone, nette mensenbaan. Waardoor ik uh, ja, ook met mensen samenwerk en, en niet alleen maar van buitenaf naar binnen kijk. En wat voor banen opteer je dan voor? Ja, nou ja ik ben nog in onderhandeling. Dus dat gaat allemaal niet zo snel in Nigeria. Maar dat zou dan zijn als uh, program officer bij een, uh, bij een debat- en onderzoekscentrum. Oké. Okay. Nou, En verder wil jij dus vooral het gewone alledaagse leven... zoveel mogelijk ook gaan beschrijven. Ja, ik wil het minder exotisch ik en eng maken. Muziek, muziekcultuur in, ja. in Lagos lijkt me enorm. Het is geweldig, ja. ja. Veel hip-hop, maar bijvoorbeeld ook literatuur. Zulke prachtige schrijvers. Niet voor niks dat de eerste Afrikaanse Nobelprijswinnaar... voor de literatuur een Nigeriaan was. Oleshoinka. Dus er gebeuren heel veel dingen waar wij helemaal niks over horen. Maar het is wel, wel degelijk... Uh, een, een, een heel invloedrijke land, ook in de regio. Dat weten al die Afrikanen wel, maar wij weten dat niet. Ja, en ook een swingend land dus. Het swingt als een tierelier. Ja, is dat ja. ook een reden? Je begint nu <lacht> helemaal Natuurlijk, te groeien. Tuurlijk, ja. Ja, ja. Mijn ouders uh, gaven, gaven dans, waren dansdocenten. En muziek en dans is mij met de paplepel ingegoten. Dus voor mij is dat heel belangrijk, ja. ja. Nou, ik... Uh, ik uh, we mogen je toch bellen, hè, van Ja, oog. zeker. Ik, eh, zeker maar, als maar het nieuws is. Maar ook voor het goede is. nieuws. Maar ook voor het goede nieuws. Ja. Jij wil ons dus regelmatig iets over gardening of honden in Lagos. Bijvoorbeeld of over mode of over literatuur... of andere belangrijke dingen in het leven. Nou, we gaan je zeker bellen, Femke van Saal. Fijn dat je hier was. Je, was natuurlijk, je hebt het al vaker over Nigeria en Afrika bij ons gehad. En ik ga nu naar het, uh, het slot van dit oog. Morgen zit hier Chris Keine. En we u dus helemaal af in de stijl, zoals u dat op zondag gewend bent... van John Jansen van met een gedicht. En dat is deze keer Rutger Kopland zelf. Door hem voorgedragen in 1988 in Met het oog op morgen. Het gedicht Lijsterbessen. Lijsterbessen. De dichtkunst beoefenen is... de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Constateren dat bijvoorbeeld... in de vroege morgen...